10 uur Herman Vriend met het NOS Journaal. In België mogen de geëvacueerde omwonenden na het treinongeluk in Wetteren nog niet naar huis. Gisternacht brak daar brand uit in een ontspoorde goederentrein met een chemische lading. Sinds gisteravond is het vuur in de treinwagons onder controle. Maar wanneer de geëvacueerde bewoners terug naar huis kunnen is nog niet duidelijk. Per huis wordt gemeten of er nog gevaarlijke stoffen aanwezig zijn. Bij het treinongeluk in Wetteren viel één dode... en raakten 33 mensen gewond, waarschijnlijk door giftige dampen. In het hele land wordt vandaag de bevrijding gevierd. Dat begon om middernacht bij Hotel De Wereld in Wageningen... waar het traditionele bevrijdingsvuur is ontstoken. Vanuit Wageningen wordt het vuur door hardlopers en skaters... over heel Nederland verspreid. Het brandt onder meer op de gratis bevrijdingsfestivals... die vanmiddag op 14 plaatsen worden gehouden. De nationale viering van Bevrijdingsdag is in Utrecht. Oud-minister van Justitie Heers Ballin houdt vanochtend in de Domkerk de 5 mei-lezing. Israël heeft voor de tweede keer in korte tijd een aanval uitgevoerd op Doelen in Syrië. Dit keer werd een militair centrum in Damascus met raketten bestookt... waar volgens westerse bronnen chemische wapens worden ontwikkeld. Beelden laten zien dat het om een zeer zware aanval ging. De Israëlische regering hult zich in stilzwijgen... Maar Israëlische media hebben bevestigd dat de raketten op een doel in Damascus zijn afgevuurd. Ook zouden Israëlische gevechtsvliegtuigen bij de aanval betrokken zijn geweest. Nog altijd worden er lichamen uit de puinhopen van de ingestorte textielfabriek gehaald in Dhaka, de hoofdstad van Bangladesh. De afgelopen nacht zijn er nog eens 22 doden geborgen. Het totaal aantal doden staat nu op 572. Het is niet bekend hoeveel mensen er nog vermist worden. Volgens de autoriteiten zouden er nog zo'n 100 mensen onder de puinhopen liggen. Maar andere bronnen zeggen dat het er nog veel meer zijn. Het weer. Zonnig, droog en weinig wind. Middagtemperatuur 16 tot 20 graden. Op de stranden iets minder warm en soms wat nevel. Morgen en dinsdag loopt de temperatuur steeds meer op... maar neemt de kans op een bui toe. Dit was het NOS Journaal. Goedemorgen.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 Kom naar het Bevrijdingsfestival Utrecht met onder andere Chef Special, Het Goede Doel en Handsome Poets. Utrecht viert vrijheid. Vier het mee. Ga naar utrechtviert2013.nl De koloniale tijd is hip in Indonesië. Fotograaf Anouk Stekente legde voor het Tropenmuseum vast hoe jong en oud het verleden laten leven in rollenspellen en verkleedpartijen. Meer informatie over de tentoonstelling Vroeger is een Ver Land vindt u op www.tropenmuseum.nl Dit was Lekker weg in eigen land.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 Over de onvoltooid verleden tijd. Matthijs Deen en Michal Citroen. Goedemorgen. Afgelopen week was volledig oranje gekleurd en straks gaat OVT het hoofdstuk van de monarchie met voorlopig een laatste paragraafje even afsluiten. Want komende november, met het 200-jarig bestaan van het Koninkrijk... zal het gedeelde verleden met het Huis van Oranje weer volop aan bod komen. En het volgende aangewezen moment van herinneringen zal weer daar... want uiteraard staat Nederland en dus ook OVT... dit weekend stil bij oorlog en vrede. Straks een gesprek met oorlogsjournalist Arnold Karskens... over zijn laatste boek, Het Beestmens... waarin hij zijn fanatieke jacht op de Nederlandse oorlogsmisdadiger Klaas-Karel Faber... Verweefd met de nasleep van zijn daden bij zijn slachtoffers, hun families en de auteur zelf. Goedemorgen Arnold. Um, gisteren was de dodenherdenking, je woont in België, maar ik begrijp dat je in Nederland was voor de dodenherdenking. Nou is hier al een tijd uh, discussie gaande over of wij Duitse slachtoffers ja. moeten betrekken bij die dodenherdenking. Ja, ja, ik was ook vorig jaar in Voorden juist om, om, om dat aan te zien en ik schaamde me toen echt... Doordat ik Nederlander was, want toen liep dus de hele goede gemeente langs de Duitse graven. Nu heb ik niks tegen Duitsers. Uh, en je mag ze best eren, maar ik vind het absoluut ontoelaatbaar als je dat op de avond van de 4e mei doet. Dat is gewoon een, een klap in het gezicht van alle slachtoffers. En de burgemeester zou nu nog steeds moeten aftreden om het, alleen al de suggestie die hij gedaan heeft om het wel te doen. Dat is duidelijk. Goed, over de bevrijding, we horen je straks later over. Het boek over de bevrijding die we vandaag vieren... hoort u rond de klok van helf, half elf. En ik kondig het met enige trots aan. Journalist, schrijver, oud-VPRO-collega... presentator van Het Oog op Morgen... en nu ook columnist van OVT, John Janssen Verhalen. John, hartelijk welkom. Goedemorgen. Heb jij ook zo'n uitgesproken mening daarover als Arnold Karskens? Nee, minder uitgesproken. Ik vind dat iedereen op 4 mei... Uh, zijn gedachten moeten laten uitgaan naar wie hij wil. Alleen ik vind niet dat op officieel niveau het, uh, het uh, passend is... om Duitse oorlogsslachtoffers te uh, herdenken. Individueel kan dat, moet iedereen dat voor zichzelf weten. Kan hij ook denken aan uh, Syrische jihadstrijders of wat dan ook. Maar op officieel niveau zou ik zeggen... het gaat om de Tweede Wereldoorlog en de slachtoffers... die daarin uh, gevallen zijn aan de kant van, uh, van, van ons, zou ik maar zeggen. Nou, dat is duidelijk. Ja, het gaat zo meteen ook aan Guus Veenendaal. Ik ga eerst even uitleggen wie Guus Veenendaal is. Want op een andere manier klinkt de oorlog door in onze bespreking van het boek Sporen naar het front van Guus Veenendaal. Je kunt het ons nauwelijks voorstellen, maar de eerste confrontatie van 19e-eeuwse militairen met treinen was afschuw... omdat echte strijd te paard moest worden gevoerd. Daarover straks meer. Ja, de andere gasten hebben ook een zegje kunnen doen. Plus. heb jij daar ja. ook een opvatting over? Ja, ja nee, ik ben het ermee eens. Uh, Duitse agressoren moet je niet uh, tegelijk herdenken... met de slachtoffers aan de Nederlandse kant. Nou, dat is uh, een grote eensgezindheid. Verder in OVT na 11 uur een bijzondere anekdote... uit het kort geleden nog opgenomen gesprek... met de vorige week zaterdag overleden... voormalig hoofdredacteur en columnist van het NRC, Heldering. Vervolgens het oorlogsverhaal van de chauffeur en lijfwacht van Prins Bernhard... En tot slot in de wekelijkse spoor terug documentaire deel 2... over het 175 jaar oude artis. Vandaag ook de dierentuin tijdens de oorlogsjaren en de ontwikkelingen daarna. Ja, dit alles in OVT vandaag op deze 5 mei. Maar nu nog even terug naar die historische dag van de abdicatie. Het was een bovenverwachting geslaagde reden, dat vond het Nederlandse volk. En dan hebben we het natuurlijk over de toespraak van onze nieuwe koning... die afgelopen dinsdag werd ingehuldigd. Uit onderzoek van 1Vandaag bleek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 werd al in 1581 door de staten-generaal vastgelegd in het plakkaat van Verlatingen. De geboorteakte van wat later Nederland is geworden. Ja, het plakkaat van Verlatingen wordt genoemd. En dat plakkaat wordt gekoppeld aan de zogenaamd dienende rol van de koning. En dat is nogal wat voor een koning. Het plakkaat van Verlatingen, ook wel de akte van Verlatingen genoemd... was de officiële verklaring waarin Philips II werd afgezet als heerser... op 22 juli in 1581, om precies te zijn... Eigenlijk dus de ultieme uiting van de macht van het volk... en de ondergeschiktheid van de vorst. Aan de telefoon nu Koos Huizen, auteur van Nederland en het verhaal van Oranje. En aan hem de vraag om deze keuze van de koning... voor teruggrijpen op dat plakkaat te duiden. Goedemorgen, Koos Huizen. Goedemorgen. Ja, kunt u misschien voor iedereen die het niet helemaal precies meer weet... even vertellen wat er nou precies in dat plakkaat staat? Ja, de essentie van het plakkaat is eigenlijk... Dat uh, de koning er niet, dat de, het volk er niet is voor de koning. Er was natuurlijk irritatie, boosheid enzovoort, geweest over Filip II. Uiteindelijk zodanig dat het tot een opstand leidde. En die, wet, die vond hier zijn rechtvaardiging in. Duidelijker werd gesteld: als het erop aankomt, dan is de koning de dienaar van het volk. En als hij dat niet doet. Dan is het over. Nou, dat is eigenlijk de essentie van het moderne politieke denken. Die werd toen al aangegeven. 200 jaar voor de Franse en Amerikaanse revoluties. Dus dat is in wezen een heel belangrijk iets. Daar uh, speelde Willem van Oranje in mee. Dus Willem, uh, de huidige uh, prins, uh, tenminste de huidige koning Willem-Alexander... die daarop voorbouwt, die kan zich daar terecht op beroepen. Uh, op wat voor manier speelde uh, Willem de Zwijger daarin mee? Nou, Willem de Zwijger was in die tijd natuurlijk te, de leider van het Verzet... En uh, eigenlijk was het zo dat toen Willem van Oranje van daaruit, vanuit die overwegingen, door Philips II uh, vogelvrij werd verklaard. Dus iedereen werd uitgedaagd om hem te vermoorden vanwege die vrijheidsstrijd. Toen uh, hebben de staten gezegd: Ja, dit wordt toch allemaal te gortig. We kunnen niks meer met die koning. Laten we nu maar duidelijk stelling nemen. Maar het, het is dus eigenlijk een soort vacature voor een echte koning. Zoals onze, laten we zeggen, founding fathers dat voor zich zagen. Met, met zulke strikte functie-eisen dat, dat, dat de zetel onvervuld bleef. Ja, eigenlijk wel. En daardoor kwam mijn stadhouder, toen hebben we even nog gedacht of er een andere voorst zou komen. Maar uiteindelijk hebben we gezegd, nee, we gaan verder als republiek. Dus dat is de gedachte. En die basisgedachte, daar hebben de Oranjes ook een, natuurlijk in de Republiek later een rol gespeeld. En toen wij. Dus uiteindelijk het koningschap instelde, werd het koningschap meteen in Nederland wel beperkt. Er kwam meteen een grondwet bij, dus we hebben nooit een koningschap gehad zonder grondwet. Dus die lijn eigenlijk van het Nederlandse koningschap, dat het de wezen ten dienste is van, een saam, van de samenleving van het volk, dat is de, het basisuitgangspunt. Maar het was dus niet zo dat op het moment dat ze die akte van verlatingen aanboden, <coughs> dat iedereen dacht weg met die Philips de twee, weg überhaupt met een koning. Ze dachten, weg überhaupt met iemand die een machtsusurpator is. Maar dan, dan is het... De tyrannie verdrijven, hè, dat zegt niet ja, ja. met Nee, het, het, het, het, dat, dat is heel duidelijk. Maar nu is er dus een, een, een, een afgeleide tel van oranje... die voor zijn koningschap zich beroept op die akte van verlatingen. Terwijl op het moment dat die akte van verlatingen er geschreven werd... waren er, zeg maar, superoranjes... die kennelijk niet in aanmerking kwamen om koning te worden. Uh, en ja, is het dan niet enigszins? Te... Nou, ze waren er toch al? Ja. Waar, waar, waarom waarom is, is in de tijd kennelijk zworen wij een koning af? Ja. Maar wilden we dus kennelijk ook geen echte koning? Want, want die superoranjes, die waren er. Waarom hebben wij hen toen geen koning gemaakt? Nou, oh, dat was omdat. Uh, dat is ook even in overweging genomen. Uh, de, tenminste, in zoverre. Men heeft eerst het aangeboden aan andere vorstenhuizen. om meteen steun te hebben. Dus het koningschap is bijvoorbeeld aangeboden aan de Hertog van Anjou. Ja. Dat was een, dan hadden ze contact met de Fransen. Het is ook aan de Engelse koningin. Die was nodig. Ook tegen Benen. natuurlijk Elisabeth I. was ook nog protestant. Mm. Dus daar heeft men het aangeboden. Men heeft het ook willen aanbieden. uiteindelijk de grafelijkheid. aan Willem van Oranje. Maar die is een paar jaar later overleden. Hè? Dus dat is in 84. Ja, maar dat Het was uh, natuurlijk nog heel jong, dus toen is het proces zo verder gegaan. Is het aanhalen van die akte van verlatingen ook niet een signaal... om te zeggen, nou, als ik het... Ik kan me eigenlijk niet voorstellen helemaal waarom die dat nou graag zou willen... maar toch om duidelijk te maken van, nou, als, als ik jullie niet beval... dan uh, kunnen jullie teruggrijpen op die akte van verlatingen... en in principe, ik zeg het even een beetje platvloers, donder maar op... we hebben jou niet nodig, we doen het liever zelf. Nou, ik denk gewoon dat hij wil aangeven dat het in wezen hem gaat om de democratie en welke functie hij daarin kan vervullen. En hij heeft het ook over dienstbaar zijn. En ik denk ook dat hij wil aangeven dat een instituut, wat nou niet direct uit de, uh, de logica van het moderne uh, politieke denken voortvloeit, zoals het koningschap met zijn erfelijkheid, dat je je toch kan afvragen... in hoeverre kan dat dienstbaar zijn aan de moderne democratische samenleving. Dat is voor hem de uitdaging. En die heeft hij ook op papier te proberen te zetten. Die heeft hij ook onder woorden proberen te brengen. Dat is ook heel interessant, want hij probeert daarmee als het ware... Uh, aan te geven in welk kader hij die functie ziet. Dat is heel interessant, omdat hij ook wel aangeeft... Ja, wat, wat is eigenlijk in wezen uh, de, de, de democratie. Die schetst hij ook in het begin... als een gezamenlijk project van gelijke en verantwoordelijkheid behoorlijke burgers. Dat is heel grappig, ja. dat sluit ook aan... bij uh, moderne uh -huh. uh, uh, literatuur of politicologie en dat soort zaken. Dus uh, ik zou zeggen, hij kent zijn, zijn, zijn, uh, zijn vakliteratuur behoorlijk. Ja, het, hij maakt het nog, nog breder eigenlijk. Hij zegt niet alleen de koning, maar de overheid als zodanig... moet dienstbaar zijn aan de democratie. En dan kun je wel zeggen, dat is wiedes in een democratie. Maar de laatste tijd is het, zoals Mark Chavan gisteren nog in de NRC schreef... steeds minder wiedes. Dus hij benadrukt dat de overheid in het algemeen de democratie heeft te dienen. Precies. En daar ziet hij ook een functie voor zichzelf in... maar het is een functie in een breder kader. Eh, wat dat dan gaat, is zoals hij het koningschap eigenlijk plaatst... of in wezen wordt dat de kroon op de republiek. Dat wil zeggen een project van gelijke burgers... waar de, de koning een bepaalde dienende functie heeft. Is hij de eerste oranje die die akte van verlatingen aanhaalt? Wel die die aanhaalt. Niet dat de anderen zich er niet door lieten leiden. Want uh, dat ze in elk geval zich ervan bewust waren. Uh, het was trouwens opvallend dat Koningin Beteris... dit keer ook bij de abdicatie verwees nog even naar Willem van Oranje. Hè. Dus, dus dat, dat, het is, uh, ze doen het nu wat meer. Dat zou je wel kunnen zeggen. Maar uh, de akte van verlatingen op zich... en Willem van Oranje is een apologie bijvoorbeeld. Want dat is het stuk van Willem van Oranje waarin hij zich... Uh, uitspreekt voor, uh, voor, democr tenminste voor democratie, voor de anti-onderdrukking. Uh, dat, dat zijn hele oude actes. Er zijn eigenlijk drie actes. Dat is de acte van Verlatingen, de apologie van Willem van Oranje... en de Unie van Utrecht. Dat is een beetje de constitutionele basis waar we toen mee gestart zijn. Dat zou je de geboortepapieren, de geboorteakte van de Nederlandse samenleving kunnen noemen. En die, ja, die, die hebben Nederlanders, daar kunnen ze ver teruggaan. Ja, bij, bij, bij twee van die drie documenten was Oranje niet betrokken, toch? Ik bedoel, bij de acte van verlatingen was dat is door dus zeker meneer Asseliers ondertekend. De Unie van Utrecht heeft volgens mij Willem van Oranje ook niet ondertekend. Maar dat zeg ik uit mijn hoofd, hoor. Nee. Dus apologie is eigenlijk het enige wat apologie van Willem van Oranje... Apologie is het enige Oranje. waarin de rest is hij natuurlijk in een wisselwerking betrokken. Oh, het... Um... Ja, het z n, z n, z n um, broer Jan betrokken geweest. Is, is de, de toespraak van, van Willem-Alexander dan misschien een opzetje voor een ceremonieel koningschap? Als je het heeft over democratie? Nou, ik denk dat dat, dat is een beetje een mode wordt, uh, ceremonieel koningschap. Want in wezen is het koningschap natuurlijk in hoge mate ceremonieel, dat is één kant ervan. En aan de andere kant is het natuurlijk zo: dat als je terugkijkt naar het verhaal, dan is het verhaal van dat ko het koningschap dienstbaar is aan de samenleving, dus in de Nederlandse traditie veel ouder. Ook als we dat hebben over het Zweedse model... dan denk ik, ja, het Zweedse model, want dat is, dan, dat is ceremonieel. Maar het Nederlandse koningschap, moet je niet vergeten... heeft behalve dat ceremoniële... altijd wel een inhoudelijke verwijzing gehad. Uh, Willem van Oranje natuurlijk met zijn... zijn uh Inzet voor uh, vrijheid en de verdraagzaamheid. Dat is heel duidelijk. Maar uh, je ziet het ook Willemina in de oorlog, waarbij ze zich uh, beriep op die achtergrond. Nee. En je ziet het dus eigenlijk dat die oriëntatie met waarden, waar trouwens Willem-Alexander in zijn. Uh, tekst zich ook, uh, waar hij ook naar verwijst. Dat is essentieel, dus een ceremonieel koningschap. Wat alleen glitter en glamour zou zijn, zou niet Nederlands zijn. Wilhelmina ja, het... had nou juist geen hoge pet op van de democratie. U uh, roept zoveel punten van discussie nu op. Die had geen hoge pet op van de democratie. Wilhelmina. Nee, nee, maar dat echt, zeg ik ook niet. Hè. Let op, ik zeg, oh, oriëntatie gof... van waarden. Wilhelmina had het wel over de vrijheid, maar Willemina vond het parlement parlementaire democratie, een on onhandig Dat ja, Daar was onhandig. ze niet zo tof. op. Nee, nee. Nee, we moeten de zaken wel duidelijk formuleren, ja. Kooshuizen, heel hartelijk dank. Uh, we gaan u vast nog vaker horen, want over uh, een paar maanden... ...begint het hele Or Oranje fastijn met het uh, 200 jaar bestaan van ons koninkrijk. Nee, ja, het, het 198 jaar bestaan van ons koninkrijk. Kijk, ja. zo'n discussie ja, ja, ja, ja, alleen al. Ja, als we het al... precies doen als historisch... Dan Goed, heel hartelijk dank voor uw toelichting vanmorgen. Graag gedaan. Dag met zondag. Als we aan de oorlog denken, vooral aan de Eerste Wereldoorlog, dan zien we jongens uitgezwaaid worden op weg naar het front. Die jongens hangen dan zwaaiend en zoenend uit de trein op weg naar de verschrikkelijke slagvelden van Ypres en Verdun. Zo althans zijn de beelden in ons hoofd, dankzij verfilmingen zoals In Westen Nicht is. Dat treinen al veel eerder gebruikt werden voor de aanvoer naar het front dat zelfs een groot deel van het Europese spoorwegennet tot stand is gekomen... dankzij de kleine en grote oorlogen is minder bekend. We kunnen dit allemaal nog veel meer lezen... in het nieuwste boek van spoorhistoricus Guus Venendaal. Dit boek is Sporen naar het front. Spoorwegen en oorlog. En Guus Venendaal, u hoorde hem al even vanmorgen. Ja, Fijn dat u hier bent. Uh, lekker naar de trein gekomen vanmorgen. Ja. Vanuit het harde, geloof ik, hè? Ja, zeker. En dat gaat heel comfortabel, moet ik zeggen. Maar het harde is... Ja, dat, dat ligt... Iedereen die van Amersfoort naar Zwolle spoort... of andersom, eh, komt daar wel eens langs. En die merkt dan op dat het... Het is gewoon een doorgaande lijn. Maar er liggen opeens toch op zijn minst... vier sporen naast elkaar. Nou, een stuk of tien zelfs. Zo. Het is enorm uitgehaald. En dat harde... Als dorp betekende niks voordat uh, de militairen daar een schietkamp gingen inrichten. Uh, er waren een paar boerderijtjes en er was wel een station, maar dat heette Elburg Epen. En Elburg is vier kilometer de ene kant, en Epen is vijf kilometer de andere kant. <laughs> dus niet zo handig. Maar uh, toen waren dus al die sporen. Ja. Nou, niet direct natuurlijk. Het grootste deel is door de Duitsers... in de Tweede Wereldoorlog aangelegd. Want die hebben natuurlijk dat schietkamp en al die kazernes... en alles wat er verder bij hoort, overgenomen en gebruikt. Oh ja. Maar het wordt nog steeds gebruikt. Het is nog steeds uh, zeer druk verkeer daar, militair verkeer. En uh, het schietkamp is ook nog steeds in functie. Want wij horen, voelen het zelfs wel eens dreunen... <laughs> als er met zwaar geschut geschoten wordt. Ja, ja. Nou, even voor de goede orde, want het is het, nou ja, 4, 5 mei. Met spoorlijnen hebben we nu... Een een andere associatie, ja. namelijk door spoorlijnen naar de vernietigingskampen. Daar gaat uw boek niet over, hè? Het komt erin voor. Ik noem het wel in het hoofdstuk over de Tweede Wereldoorlog... wordt dat beschreven, ook die, die zwarte bladzij van het gebruik van de spoorwegen. Ja, maar die, die, het feit dat die oost-west verbindingen er waren... in die tijd die daarvoor gebruikt werden... Uh, in feite zegt u dat het niet alleen maar is aangelegd... voor mensen om eens lekker naar buiten te gaan... maar um, dat het is aangelegd mede... Sommige lijnen in ieder geval. Want het is niet zo dat alle spoorlijnen in heel Europa eigenlijk door militaire overwegingen zijn ontstaan. Het is echt economische overwegingen in de eerste plaats. Uh, politieke overwegingen ook. En uh, militairen kwamen pas vrij laat op het idee dat een spoorlijn ook voor militaire doeleinden gebruikt zou Ja, dat zou is grappig. Want dat helemaal in het begin uh, zei Michal dat al. Dat die militairen helemaal in het begin hadden, hadden helemaal niks met spoorlijnen. Maar ja. ja, je zou denken dat. Het idee dat dat uh, een Eureka-stemming bij ze teweeg moet hebben gebracht. Zo, dat is handig, nee, zeg. Nee, Al die soldaten op, meteen. De niet. wagon en. Uh... Ja. Nou, dat blijkt vooral bijvoorbeeld uit het hoofdstuk over de Krimoorlog, 1854-1855... dat de Engelse opperbevelhebbers, die hadden geen flauw idee van spoorwegen... Uh, die Lord Ragland, die de Engelse opperbevelhebber op de Krim was... Uh, zijn laatste actieve dienst was uh, tegen Napoleon in 1815. En Napoleon heeft als een oorlog het slotte gewonnen zonder spoor. Maar het spoor was er nou eenmaal. En je zit natuurlijk als militair in een bepaalde traditie... Maar hadden ze dan ook een, een strategisch bezwaren tegen spoorlijnen? Nee, dat niet. Maar uh, er waren natuurlijk wel degelijk militairen die doorhadden dat een spoorlijn voor het eigen aanval heel geschikt zou kunnen zijn. Maar dat gold natuurlijk ook voor de tegenpartij. De andere kant, de verdediger zou ook... Voordeel kunnen hebben van de spoorweg. En uh, dat werd eigenlijk in het begin nog meer benadrukt dan dat het de aanval zou kunnen dienen. Ja, want troepenverplaatsing is natuurlijk historisch gezien echt daar, daar, daar gaat het om. Hè? Hoe ja. snel ben ik met ja. Uh, ja, uh, de jongens. Je moet uh, vooral bedenken, uh, uh, de soldaten moesten lopen. Voordat de spoorwegen er waren. En dat kon weken duren soms. Als je van over grote afstanden naar een vreemd front moest. En ondertussen desertie, ziekten, uh, noem maar op. Je, en, een kon... andere Sorry. en een andere <laughs> strategie neem ik aan. Als je er sneller bent, ja. moet je op een andere manier nadenken ja, over je... wat te doen. Als je er sneller bent en vooral als de troepen uitgerust aankomen. Ja, ja, ja. En direct ingezet kunnen worden zodra ze uit de trein stappen. Je eigenlijk. kon in feite vrij comfortabel naar de plek ja, uh, ja. waar je werd doodgesloten. Ja, je bent toch er en... ook erg kwetsbaar? Je, bent niet, je zit vast op de rails, je bent niet wendbaar. Uh, dat is natuurlijk een feit, maar goed, er waren over het algemeen wel zoveel spoorlijnen... dat je ook als er één lijn uh, onbruikbaar was gemaakt door wat veroorzaakt dan ook... dat er nog wel een alternatief was. Ja. Maar in het begin, in, zo in de jaren 1840, 50, 60, uh, werd er gebruik gemaakt, maar voorzichtig. En je merkt wel ook dat in het allereerste begin... Uh, de troepen dan wel heel snel op het slagveld aankomen... en meteen ingezet kunnen worden. Maar de de de, de bevoorrading, in het honderd liep. Daar hadden ze dan geen rekening mee gehouden. Dan maar, kwam er geen voedsel. Maar ja, dat, dat kan toch ook per trein? Of ja, maar dat, dat was gewoon nog niet doorgedrongen... dat je daarvoor moest zorgen. En vooral, <lacht> uh, manschappen <lacht> kunnen nog wel eens een poosje zonder eten... maar paarden niet. Maar die paarden zaten ook in de trein? De paarden gingen ook met de trein oh. natuurlijk. En dat was heel fijn en heel makkelijk. En die beesten kwamen dus ook uitgerust aan. En de kanonnen, kanonnen, zwaar materiaal, want dat was altijd een groot probleem. Hoe sleep je die dingen naar het front? Alleen het eten niet. Maar het eten kwam niet. Oh. En de, de, een ander punt was natuurlijk: de, de gewonden werden niet verzorgd. Men had nog niet door dat je ook die gewonden snel terug zou kunnen brengen naar de eigen linies voor betere verzorging. Oké, okay, dus de, de, de mogelijkheden van de trein die werden eigenlijk pas in de loop van de 19e, ja. de tweede helft ja. van de 19e, ja. volledig. Uh, ja. Ja. Ja bekend en ingezet. En wat is nou, u noemt de, de slag bij Sedan... Hè? De, in de 1870 ja. als een goed voorbeeld... van het moment dat het echt werkt... Ja, de, het werkte vooral goed aan de Duitse kant in dit geval. Uh, die hadden hun troepen heel snel uh, naar het front weten te brengen. Uh, de Fransen waren slechter georganiseerd. Uh, er was grote verwarring. Er was veel, veel, uh, veel oproer, ook onder verschillende regimenten... die dan niet op tijd aankwamen. En onderdelen van regimenten kwamen op verschillende plaatsen aan. En dan wisten bevelhebber natuurlijk niet waar die over kon beschikken. En dus desorganisatie in het algemeen. En de... Vooral de Pruisen uh, hadden dat beter voor elkaar. Maar ook die uh, hadden hetzelfde probleem toen ze eenmaal de Franse verslagen hadden... en langzaam oprukten naar richting Parijs... Uh, dat ook de voedselvoorziening van de eigen troepen in het gevaar kwam. Ook omdat ze daar geen rekening mee hadden gehouden. En ze, maar ze konden op dat moment uh, gebruik maken van, een, van het Franse spoorwegennet? En dan moet je dan ook weer... Um... Nou, dat was in slechte staat gebracht door de Fransen zelf. hoor. Okay, ja. Dat was uh, redelijk uh, vernield. En al het materieel was teruggetrokken. Oké, okay, okay, dus, dus um, Duitsers waren goed met die treinen. Maar op het moment dat je aan het front bent en je wil verder... dan is dat afgelopen. Dan, en dan is dat moet afgelopen. je weer te voet. En dat zie je dan ook nog zelfs later in andere oorlogen. Ook in koloniale oorlogen. Dat de troepen misschien wel op tijd aankomen. En, en ingezet kunnen worden. Maar dan de bevoorrading daarna... Dat is een terugkerend thema. De, de, de, wat is nou de eerste oorlog waarvoor speciaal een, een spoorweg is aangelegd? Dat is de Krimoorlog, 1854-1855. Dat was dus Engeland, Frankrijk tegen Rusland. En welk lijntje? Dat is lijntje is, is op de Krim, dat Schiereiland aangelegd. Want de geallieerden, de Fransen en de Engelsen, belegerden Sebastopol. Dat was de voornaamste Russische haven, en fort daar. Uh, die belegering ging heel moeizaam door transportproblemen. Uh -huh. uh, al het zware materiaal moest uit kleine haventjes uh, op de Krim komen... waar een volstrekte chaos heerste. En dat moest dan over een hele slechte weg, een bijna niet bestaande weg met Paardentractie, karren, uh, mankracht naar boven gesleept worden. Ja, en sleep maar eens een zwaar kanon uh, naar boven. En wie komt dan op het idee? Is dat een, is dat, zijn dat militairen of is dat gewoon een, een handige zakenman? Uh, dat is een handige zakenman. Een, een spoorwegaannemers uh, in Engeland. Die op het idee kwamen van wij kunnen dat beter. Wij kunnen daar een spoorlijn aanleggen. Mits we de vrije hand krijgen. Want de Engelse overheden hadden er zo'n potje van gemaakt. Dat deze aannemers zeiden: we willen het wel doen. Maar dan uitsluitend als we helemaal de vrije Hand krijgen en de militairen zich nergens mee bemoeien. En die hebben dus inderdaad, in een paar weken tijd van dat kleine snerthaventje Balaklava. Uh, Balaklaven is trouwens dus de naam waar de, de, de bivakmuts vandaan komen. Oh, ja, ja, ja, ja. Goed, even terzijde. Maar uh, dat in een paar weken tijd lag er inderdaad een spoorlijn... tot uh, de loopgraven voor Sebastopol. En vanaf dat moment zie je dan ook dat uh, zowel de manschappen... veel beter kunnen functioneren. Er komt op tijd voedsel en uh, warme kleding, want het was winter. En uh, gewonden worden sneller afgevoerd naar beneden en naar de hospitalen. En uh, het zware geschut... Al die munitie. En die, die Krimoorlog wordt gewonnen, uh, Sedan wordt gewonnen door de Duitsers, wil zeggen dat in, in de loop van de 19e eeuw je een oorlog wint als je de trein inzet? Uh, het vergemakkelijkt, die overwinning in ieder geval. De... Het is niet zo dat elke oorlog gewonnen werd dankzij de spoorlijnen. Dat is natuurlijk niet waar, want in heel veel gebieden van de wereld waren er helemaal nog geen spoorlijnen. Nee, want op het moment van de Krimoorlog kan ik me herinneren, daar heb je toch ook die, die, die, die, die storming met de paarden, hoe heet dat ook? Ja, de chart, the chart of the, chart of the ja, ja, precies, ja. Ours is ja. Ja. not the reason why ours is not to do and die. Ja, precies. Ja, precies. Ja, heel, goed. heel goed, alsjeblieft. Ja. Ja, maar dat is een, een, een volstrekt zinloze aanval geweest. Natuurlijk heel geromantiseerd <lacht> later. Maar het kan best zijn dat die mensen zeg maar, met de trein en die paarden met de trein... daar gebracht ja, zijn om vervolgens ja. op middeleeuwse manier te worden ja. afgeslacht. Ja. Uh, nou, Nederland. Uh, ik heb de indruk dat in de 19e eeuw... het aanleggen van spoorlijnen in Nederland... vooral iets had te maken had met nation building. En met er lekker op uitgaan. De natuur in? Ja, dat is later eigenlijk pas hoor. Dat is uh, nou, vanaf 1870, 1880 dat je dat ziet. Dat het ook gepropageerd wordt. En dat de spoorwegen daar ook op inspelen. Door goedkope retours op een mooie zondag aan te bieden naar het strand bijvoorbeeld. Maar het is niet zo dat die, dat die spoorlijnen uit strategische militaire overweging worden aangelegd? Nee, nee. Waarom waar... gebeurt dat niet in Nederland? Uh, ja, men had daar gewoon bij de generale staf geen oog voor nog. Er werd wel ingegrepen hier en daar bij de aanleg van spoorwegen... dat ze bijvoorbeeld eh, onder het geschut van een oude vesting moesten komen. Zodat vanuit die vesting een eventuele tegenstander... die gebruik zou maken van die spoorlijn zou kunnen worden beschoten. Maar echt, echt strategisch overweging voor bepaalde lijnen, nee. Nee, dus... in details, als er eenmaal een lijn gepland was om uh, economische of politieke redenen, uh, dan greep de generale staf wel in. Want, want als je in vredestijd om militaire redenen een spoorweg aanleid, aanlegt, dan is dat naar een mogelijk front. Iets ja. waarvan je verwacht, als er oorlog komt, ja. dan moeten ja. we daar naartoe ja. Ja, en ja, Nederland was natuurlijk geen, uh, had natuurlijk geen agressieve bedoelingen in Europa. Uh, dus dat speelde geen rol. Maar er was wel een lijntje naar de IJssel, naar Deventer. Ja, en wat je wel merkt bijvoorbeeld in 1870... bij de uitbreken van de Frans-Duitse oorlog... waar Nederland buiten bleef, een neutraal land. Maar uh, men was bang dat bij een Franse nederlaag, waar ze blijkbaar wel rekening mee hielden in Nederland... Uh, dat een deel van dat Franse verslagen leger uh, zou proberen te vluchten. Via België naar neutraal Nederland om niet in Duitse krijgsgevangenschap te komen. En eh, toen is bedacht dat de spoorlijn van Utrecht naar Den Bosch... die bijna klaar was, nog niet helemaal, hij was nog niet in dienst... toen heeft, heeft de generale staf verwacht hoe lang duurt het... Eh, voordat die spoorlijn klaar is en wij hem kunnen gebruiken. Nee, ja. Nou, dat bleek eh, binnen een week te kunnen als er eh, niet op geld gelet werd. En toen is het Nederlandse veldpleger dus inderdaad samengetrokken... op de Vruchterij. Eh, heel snel vervoerd van Utrecht af naar eh, Den Bosch... en vandaar gemarcheerd naar Vught. Het, het, het, het probleem met die Franse legers heeft zich helemaal niet voorgedaan. Maar daar werd dus wel rekening mee gehouden. En dit is het eerste gebruik in Nederland. Ja, ja dit, we hebben het over een, een 30 kilometer. Ja, ik heb nog een vraagje. Ah, um, kunt u nou vertellen uh, in welke oorlog de trein de belangrijkste rol heeft gespeeld? Als we nu de oorlog zien. Kijk, je hebt nu transportvliegtuigen en dergelijke ook voor het vervoer, ook voor, voor de manschappen. Maar kunt u zeggen, de Eerste Wereldoorlog of, of de, de, de pruis franse Oorlog was de belangrijkste oorlog voor de treinen? Want ik neem aan dat, dat de, de, de, de belangrijkheid dus van die trein nu is uh, gedaald. Ja, nou ja, waar de op meest grote schaal gebruik is gemaakt van de spoorwegen is in de Eerste Wereldoorlog. En dan vooral die smalspoorlijnen die vlak achter het front liepen. Die tot in de loopgraven kwamen. Dat Die vond werden speciaal aangelegd vast. Aangelegd, ja, die werden speciaal ervoor aangelegd. Ja. Daar hadden zowel de Duitsers als de Fransen... van tevoren ook rekening mee gehouden. Die hadden dat klaar. En, en op dat moment waren de Fransen ook zover... dat ze dat volledig inzetten. Ja. Er was van ja. 2K. Hebben we enig idee hoeveel manschappen... materieel, paarden en zo? Nou nee, ja, paarden was alleen het begin. Nou paarden hebben nog geen lange rol gespeeld. Ook in de, ja. de Eerste Wereldoorlog. Wat... Ja, ja. Ja. Hebt u enig idee hoe, hoeveel er vervoerd is? Nou, ik weet het niet uit mijn hoofd. Er, er zijn cijfers van, maar dat, dan moet je denken bij... Nou, bijvoorbeeld het offensief aan de Somme in 1916, een Engelse offensief. Uh, dat is mislukt uiteindelijk door gebrek aan munitie. Uh, maar als je dan ziet wat er wel vervoerd is... dat gaat om tienduizenden tonnen aan granaten en, en, en nou ja, andere rollenstuig. Uh, ook reservemateriaal, kanonnen die verslijten. Maar wil u zeggen dat zonder aanvoer van al dat materiaal overspoor, wat, wat al die mogelijkheden gaf. Nou ja, laten we zeggen dat, dat juist dankzij die aanvoer van die enorme hoeveelheden materieel... dat dat ook het, het aantal slachtoffers zo enorm heeft opgedreven. Ja, natuurlijk, want er werd veel meer geschoten dan anders. En ja. eh, dat, dat resulteerde natuurlijk in een veel groter aantal slachtoffers aan beide kanten. De Eerste Wereldoorlog is eigenlijk een césuur. Daarna is het zo goed als afgelopen met echt die prominente rol van, van de trein. Ja, dat zou ik toch niet helemaal zeggen. Oh. Hoor. In, in, in, misschien in het Westen wel. Maar ook in 1940, 1939 1940... hebben de Duitsers nog gebruik gemaakt van panzertreinen, Zelfs bij de aanval op Nederland op 10 mei. En uh, dat is grotendeels mislukt. Omdat de, de Nederlandse leger de spoorbrug over de grote rivieren... tijdig heeft opgeblazen op 1 na. Maar... Uh, ja, dat, heeft echt tegen... dat heeft echt gewerkt. Ja, <laughs> en dan hebben we nog uh, de Burma-spoorweg. Ja, nou ja, dat is een van de dingen. Ja, een, een, <tie> een veel eerdere koloniale spoorweg, dat is ook een paar hoofdstukken in mijn boek, uh, is bijvoorbeeld de Atje-tram. Dat is dus door het Nederlanders aangelegd als, als een militaire spoorlijn. In eerste instantie alleen om het, uh, het gebied van Atje uh, eronder te krijgen. En daar de opstandelingen te bevechten. En daar ook weer daar bevoorrading van de troepen. Guus Veenendaal, het is een hartstikke leuk boek. Het heet Sporen uit het front, Spoorwegen en oorlog. En het is uitgegeven door het Spoorwegmuseum. Ja, samen met uh, W Books, W Books in Zwolle. Oké. Okay. De uitgever is eigenlijk W Books Zwolle. W, w Books Zwolle. Nou, het is absoluut de moeite waard. Hartstikke leuk. Uh, oh, er is Verleden. geloof ik ook nog een tentoonstelling in het Ja, Jazeker, zeggen. en die loopt nog de hele zomer tot 1 september, geloof ik. En het is zeer de moeite waard ook. En, uh, zeer spectaculair. Prima. Fijn dat u bij ons was. Dan is het nu tijd voor schrijver, radiomaker, presentator van Het Oog op Morgen... en nu ook columnist van OVD, John Jansen van Gade. Hoe hoorden mijn ouders dat ons dorp bevrijd was? Hoe hoorde je zoiets in oorlogstijd... In ieder geval pakten ze prompt hun fietsen en reden met mij achterop... door verlaten straten naar het huis van mijn opa en oma. Toen ze de fietsen daar tegen de schuur zetten... kwamen net de Tommies, Canadese soldaten, Bren Gun in de aanslag... door de achtertuinen, klauterend over schuttingen... want het was te onveilig om over straat te gaan. Overal zaten nog Duitse sluipschutters. We hadden opa en oma in de voorgaande weken niet gezien... want we hadden in de kelder gezeten... Lang heb ik gedacht dat dat tijdens de slag om Arnhem was. Pas veel later begreep ik dat het tijdens de tweede slag om Arnhem moet zijn geweest. In september 1944 waren de geallieerden smadelijk teruggeslagen... maar een half jaar later kwamen ze op volle kracht terug... en kwam ons dorp bij de IJssel in de vuurlinie te liggen. In de verte begon het geschut te bulderen. Wij de kelder in. Een grote, maar lage en koude ruimte waar je niet rechtop kon staan... en waar op houten schotten de aardappels werden opgeslagen... totdat ze uitliepen, behalve natuurlijk toen, in de hongerwinter. En waar de ingemaakte zuurkool in bruine geglazuurde potten stond... afgedekt met een plank. Onze buren hadden geen kelder en die namen ook hun intrek in onze kelder. Toen werd het zuidelijk deel van het dorp... dat het dichtst bij de rivieren en bij het front lag... door de Duitsers geëvacueerd om het schootsveld vrij te maken... De bewoners moesten maar zien waar ze met hun hebben en houden een goed heenkomen vonden. Onze buren hadden veel familie in velp -Zuid, en die klopten dus ook bij ons aan om onderdak. Als ik het goed heb, zaten we op het laatst met z'n zeventiende in die kleine kelder. Er was ook een oude man bij die op sterven lag en in die kelder is overleden. Ik herinner mij nog zijn naam, de oude meneer Broenland. Verder zat in die kelder een Duitse militair... Toen het offensief van de geallieerden losbarstte... had hij met zijn ezelkarretje door onze straat gereden... dwars door de bombardementen, helemaal krank Joram van angst. Mijn vader had gezegd, laat die arme sloeber toch binnenkomen. Die kan er toch ook niks aan doen. En zo zat hij daar stilletjes op de trap in zijn veldgrauwe uniform. Wat er van die ezel geworden is, weet ik niet. Ik was vier. Wat ik het allerergst vond in die kelder was dat je er niet uit mocht... Ik smeekte mijn moeder almaar om naar buiten te mogen, eventjes maar. Soms mocht ik s'avonds heel even in de tuin... en zag tegen de donkere hemel de vuurgloed van een huis dat in vlammen opging... of de lichtende stip van een V1 op weg naar Engeland. Maar overdag waren mijn ouders onverbiddelijk, te gevaarlijk. Maar toen bekend werd, nogmaals, hoe hoorde je zoiets... dat iemand in de buurt vers brood had gebakken en het verkocht... streek mijn vader zijn hand over zijn hart... En nam mij mee. Amper waren we het huis uit of vliegtuigen vlogen met donderend geraas over... en stortten hun bommenvracht neer. Hij sleurde mij omlaag en zo lagen we daar. Plat tegen de grond. Achter een ligusterheg. Tot het bombardement voorbij was. Nader ben ik hem nooit gekomen. En nog altijd is bevrijding voor mij vooral... dat je zomaar naar buiten kunt. John Dansen van heel hartelijk dank. Arnold Karskens, u hoorde hem al. Nogmaals, hartelijk welkom. Het is altijd fijn om je gezond en veilig te zien, Arnold. Dank je. De, je bent onze enige echte oorlogsverslaggever. En je bent regelmatig verre van veilig. De eerste keer dat wij elkaar spraken, bijna 30 jaar geleden... was je volgens mij met een ezel bezig door de BK-vallei te trekken. Mm -hmm. Nu ben je in Afghanistan, Irak, Syrië, Libië... kortom, op allerlei plekken waar familie en vrienden... In ieder geval liever niet graag zien. Je won prijzen voor je onderzoek naar oorlogsmisdadiger Karel van Anraat... die grondstoffen leverde voor de chemische wapens van Amsterdam. En je laatste boek betreft dus de Nederlandse oorlogsmisdadiger Klaas Karel Faber. Op een gegeven moment komt er, is er een punt dat jij het dossier van deze man in handen krijgt. En dat schrijf je ook in je boek. Dan zeg je zo: Kerel, jij bent voor mij. Jou pak ik. Ik ga het jou heel erg lastig maken. Wa waarom? Hoe komt dat? Nou, hoe dat kwam... Uh, eigenlijk uh, ging ik in, eens kijken in 2007, zoals ik me goed herinner... naar Duitsland, op zoek naar de laatste uh, voortvluchtige Nederlandse oorlogsmisdadigers daar. En toen had je nog Bikke, die leefde nog. En Boeren zocht ik op. En Bruins, die nog steeds vrij rondloopt. En toen kwam ik ook de naam tegen van Klaas-Karel Faber. Die woonde in Inkelstad, in Beieren. En ik had eigenlijk nog nooit van hem gehoord, wel van boeren en bikken. Want die hadden allemaal wel eens een keer journalisten over de, over de vloer gehad. Maar Faber was eigenlijk toch de grootste. Hij was een, een medewerker van de Gestapo in Groningen. en van ja, Een ziegerheidsdienst en iemand die ook bij de SS had gezeten... En, Eigenlijk tot op het laatst uh, uh, meedeed aan executies van, uh, ik, van de Nederlandse verzetsmensen. De laatste, laatste, laatste halve jaar van de oorlog uh, de, de meeste slachtoffers. Uh, ja, ja, ja, zeker in, in, in, in, in, in, in Groningen is je als, echt als een beestmens. Daarom noem ik het ook uit mijn boek Beestmens. Als een, als een verschrikkelijk iemand is hij daar te keer gegaan. En omdat hij zo weinig bekend over hem was... en omdat hij zo'n slecht verleden had... dacht ik van, nou, jou moet ik maar eens een keer pakken. Ja. Dus ik ben achter hem aan gegaan. Ja, maar daar zit, daar zit meer achter. Wa waarom je, je gaat heel fanatiek ja. jagen op hem. En dat heeft een persoonlijke uh, drijfveer. Ja, ja, nou, uh, de, ik, ik, ik, ik, ik, ik meng in mijn boek natuurlijk mijn jacht op uh, Klaas-Karel Faber. Want ik noem het echt een jacht en met mijn uh, geschiedenis van mijn verzetsfamilie. En ik, ik vond het, en ik denk dat ik het ook schrijf... dat het eigenlijk een, een soort compensatie voor... Uh, nou ja, voor, nou, of laat zich zeggen, mijn deel... In, in, uh, in, in het zoeken naar de rechtvaardigheid... die mijn familie ook heeft gezocht tijdens de Tweede Wereldoorlog. Ik had, ik had een soort ereschuld in te lossen naar de mensen. En ik herinner me nog heel goed dat ik... Wat, ik nu, wat je nu net zei, van ja, ik ga je pakken. Dat was bij de begrafenis van mijn laatste tante, van mijn moeder, zeiden. Ook uh, gedecoreerd. En ik, ik zie dan in het graf verdwijnen. En toen dacht ik of ik voelde, en misschien is dat helemaal onterecht, maar ik voelde dat. En misschien hebben meer mensen dat. Dat ik denk van ja, nu ligt het bij mij. Maar uh, je doet al eigenlijk... Is, is dat ook de basis voor al je andere werk? Ben je daarom voortdurend nou, aan het laten zien... wat de harde realiteit van oorlog is? Ja, nou ja... Ik, ik, ik, het, het, het hele grote voordeel is als je uit de verzetsfamilie komt... is dat je ook opgroeit met oorlog. Snap je? Oorlog, het bespreken van oorlog... Eh, wordt je eigenlijk met de paplepel ingegoten. En, en, en op een realistische manier, snap je? Dus als je daar buiten verzet hebt gezeten... dan dan, dan krijg je een bepaald heroïsch beeld van het verzet... wat vaak niet klopt met de realiteit. En ik kom van een verzetsfamilie die op een gegeven moment ook... nou ja, het kaf van het koren kon scheiden. Die wist dat niet iedereen die het verzet was ook klopte. Je krijgt een, een, een heel goed beeld over um, de, de, de, de duistere kanten van de oorlog. En uh, dat geeft mij natuurlijk gewoon een enorme grote voorsprong... om, om ook... Uh, Oorlog en oorlogsmisdadigers uh, uh, goed, goed, goed in het versier te krijgen. En, um, en een ik ben behoefte? Ik ben, toen, ik, ben toen, ik ben toen vanuit. laat ik zeggen, vanuit mijn opvoeding ben ik dus oorlogsslaggegever ja. Hoorde Trouwens, ook je heb er niet bewust voor gekozen. Maar ik, ik reisde heel erg graag, had nooit geld. En ik wist als je met verzetgroepen uh, meetrok. dat je een gratis kosten inwoning had. Dus dat had ook een, een praktische kant. Maar ik kon wel altijd wel goed bij die gasten, gasten vinden. Omdat ik natuurlijk vanuit mijn eigen achtergrond ook wist hoe, hoe de, waai, de wind soms waaide in, in, in dat soort groeperingen. Dus ik had altijd een vrij realistische kijk op, op, op oorlog, oorlog eh, bewegingen. en En eh, nou, op een gegeven moment ja, kreeg ik het, het punt dat ik dacht van ja, ik, ik een soort déjà van. Ik ben weer aan een front. En ik, ik heb het gevoel, dit heb ik al eens keer gezien. En toen wilde ik ook meer de diepte in. Dat begon toen met de, de, de naspeuringen van Frans van Andra... dus de gifgasleverancier uh, aan Saarmoesijn. En dat heb ik doorgetrokken omdat het een bepaald, uh, bepaald gevoel gaf... dat ik zeg van ja, nu, nu doe ik meer dan alleen verslaan... nu doe ik ook eigenlijk de, de slachtoffers recht aan... Door te kijken van wie zijn de daders. En dan zeker als ze dan een Nederlandse binding hebben, om die ook voor het gerecht te krijgen. Yes. In het boek lezen we: zoek je eigenlijk alle nazaten. Uh, uh, en uh, ja. voor zover mogelijk van zijn slachtoffers op. om ook nog eens een keer duidelijk te maken dat, dat dat wat hij gedaan heeft. wat je ook overigens uitvoerig beschrijft. tot op de dag van vandaag zijn sporen na laat. Ja. ja, nou ja, ik noem mezelf dan een tweede generatie of derde generatie uh, uh, oorlogskinderen. En, en nou, nou is het bij mij zo dus dat het niet traumatisch is of zo. Maar ik, wat, ik kwam wel heel veel mensen tegen. Dus nabestaanden van de slachtoffers van Klaas Karel Faber. Die dat wel hadden. Ik, ik weet nog, ik, ik, ik, ik ging naar regelmatig Ingolstad. En ik probeerde nabestaanden mee te nemen. Om, om voor die confrontatie. Hè, want Klaas Karel Faber wilde nooit met me praten. Dat was ontzettend arrogant. Ik denk dat heel veel mensen de beelden misschien wel gezien hebben. Op één Vandaag waarbij je hem confronteert voor zijn flat. Ja. Als hij de auto uitkomt. Uh, wat gebakjes in zijn hand. Ja, uh. En, uh, want het was een zoon van een bakketbakker uit Haarlem. Hij had altijd gebak. En uh, Ik dus, probeerde dus, hem heeft. dus in ieder geval ja, nou laten we zeggen, aan het spreken kijken... Of, of hij spijt had of wat dan ook... om in ieder geval een soort van emotie in hem los te roepen. En ik heb nou, bijna alle nabestaanden die ik dan kende... heb ik gevraagd van ga je mee naar Ingolstadt, rijden we daar naartoe... en dan, nou ja, zeg maar wat je van hem vindt. En... Iedereen weigert. Het hadden wel een excuus van ja, ik heb geen tijd of geen zin. Terwijl ik me dat niet kon voorstellen. Hè. Dan moet je erna gaan dat. Nou ja, de, de opa was doodgeschoten door de gast of, of, of, of helemaal al lens geslagen. En dan zou ik vanavond nog in de, in, de, in de auto springen om naar Inkelstad te rijden. Maar toen kwam ik, er, kwam ik erachter dat. En dat, dat is het trauma van de tweede en derde generatie oorlogslachtoffers. Dat het, het zelfvertrouwen door diezelfde fascisten natuurlijk ook onderuit is getrapt. Dat, dat die angst er zo hard is ingeslagen, er zo in is geslopen... dat, uh, nou, dat, dat zij daar nog steeds mee worstelen. Dus het, het zelfvertrouwen is voor een, voor een nazaad van verzetsmensen natuurlijk veel makkelijker te vinden? Je, je zou het denken... Van... Omdat, zij, omdat jouw familie, waren dat slachtoffers? Ja, ja, ja, ik heb er oma eens doodgeschoten. Oh. Uh, nee, ja, maar bij hun ook, het waren vaak, nou ja, de, sommigen waren natuurlijk, Er was een samenloop van omstandigheden. Het waren niet allemaal grote verzetslieden. Maar ze zaten wel, laten we zeggen, aan, aan de goede kant. Dus eigenlijk zou je denken van nou ja, ik, ik heb een bepaalde trots. Maar dat het, het hele vercratieve van, van zo'n oorlog is en, en van de slachtoffers is dat, dat het, nou ja, dat zo'n oorlog meer kapot maakt dan je, dan je lief is. En dat, dat is het zelfvertrouwen. En, en dat was het. Het, nou je ja, dat grote eye-opener voor mij. Dat ik dacht van, ja, ik, ik, ik storm te veel voor de troepen uit. Ik, denk, ik dacht dan, ik, ik, ik doe het goed, want ik probeer zo'n zo natie uh, achter, het, uh, achter de tralies te krijgen. En dan bleek dat het gewoon heel erg moeilijk was om, om bepaalde mensen mee te krijgen. Ja, dat, is, uh, ja. Nou, dat, dat was voor mij wel een beetje moeilijk soms, heel eerlijk gezegd. Om het verhaal compleet te krijgen, moeten we nog wel even uitleggen hoe dat gegaan is met uh, Klaas Kaalf Faber. Want dat is natuurlijk op zich al een... Wanstaltig verhaal. Hij is na de oorlog veroordeeld. Hij wordt eerst ter dood veroordeeld. Dat wordt omgezet naar levenslang. Hij komt in de gevangenis terecht. En dan. Ik, ja, in 1952 zit... ontsnap je uit uh, Ma Mag de ik even, uh, maar even. Even ja. heel in het kort voor de mensen die hem niet kennen, wat hij in de oorlog precies. Of nou ja, precies. Nou, ja, maar heel in het kort. Hij was SS'er, Hij gaf zich op als SS'er al in, in 1940. Hij uh, heeft ook uh, opleiding ge gevolgd in München. Hij uh, kwam toen weer terug, probeerde politieagent te worden... En, en, en, en dat lukte niet. En toen is hij op een gegeven moment. Zijn vader is nog doodgeschoten door Hanni Schaft. Dus het is wat betreft wel een bekende familiefaber in, in, in Haarlem. En toen heeft hij zich aangemeld bij de ziegrijsdienst Gestapo in Groningen. En, en toen is hij helemaal, nou ja, als, als een gek keer gegaan. Allerlei ja. mensen opgepakt, s'nachts meegenomen naar de hei, doodgeschoten, ja, in elkaar gerand. Uh. Mensen op transport gezet en dergelijke. Nou ja, goed, in 1952 is hij ontsnapt in, uit de, de koepelgevangenis van, van Breda. En, en met, met, met, met zes anderen. En eh, woonde sinds die tijd eigenlijk grotendeels als vrij man in Duitsland. Ja, dat proces. Ja. Hij ontsnapt, hij komt in Duitsland aan. Eigenlijk onmiddellijk hè, via via. Ze krijgt, ziet die kans om daar ja. Duitser te worden. En dan ontstaat een nou, vrijwel niet bestaand gevecht om die man... Te krijgen. Ja, nou, dat, dat, is, dat is natuurlijk gewoon wat Tot de politieke 2012. partij van Nederland nog steeds kwalijk kunnen me nemen. En hoe ik het allemaal even: VVD, eh, Partij van de Arbeid en, en de christelijke partijen, met name de KVP, al die tijd. Is dat ze natuurlijk gewoon niet met de vuist op tafel hebben geslagen. Liepen natuurlijk honderden van die Nederlanders daar rond in Duitsland. Dus ze hebben er nauwelijks iets aan gedaan om ze terug te krijgen. Ja, maar hoe gaat dat dan? Die man die komt in Duitsland, ja, iedereen nou ja, weet die dat hij krijgt... ontsnapt is. Ja. Ik neem aan dat daar. Ja, er Bibliek is een, we een wetgeving. Ja, en die, ja, dat is ook nog een ander groot schandaal. Uh, er, is, er is nog één natiewet van kracht in Duitsland. En dat is uh, de Führerlas van uit 1943. Dat iedereen die in Duitse krijgsdienst is geweest, ook auto automatisch de Duitse nationaliteit krijgt. En, uh, en, en, en, en daar kon hij zich steeds op baseren. Snap je? Hij, hij, hij, hij pleegde natuurlijk die misdaad toen hij, toen hij Nederlander was. En officieel mag je dan. Volgens onze Nederlandse wet mag zo'n bezetter niet iemand een andere nationaliteit geven. Maar hij beriep zich er wel op. En, en net als die andere Nederlanders. En dat was op een gegeven moment nou ja voor de Duitsers het zeggen van... ja, we, we, kunnen, we kunnen hem niet uitwijzen. En Nederland heeft dat al die tijd geaccepteerd. En um, ja, tot de dag van vandaag. Want sire so, nog... beroept zich nog steeds op uh, dat Furellas. Op dat moment zijn er ook nog bezettingsautoriteiten in Duitsland. Ja, ja nou ja, het probleem was dat ook, ook niet allemaal. Die, die, die Nederlandse regering die heeft het natuurlijk gewoon allemaal niet serieus genomen. Die dachten van nou, we doen het zelf wel eventjes zonder uh, die geallieerden uh, op de hulp daarvan in te roepen. En uh, dat is allemaal varikant uh, mislukt. Want bij het begin konden ze dan eventueel. Die, die hebben nog voorgesteld dat ze moeten hem oppakken en leveren hem uit. En toen zei de toenmalige minister van Buitenlandse Zaken: nee, nee, we proberen het zelf wel eventjes. Nou, dat is uh, dan uh, niet doorgegaan. leg nog eens uit, je beschrijft het ook ja. in het boek. Hoe dat proces werkt, dat er in Nederland... We hebben het een paar jaar na de oorlog. Er is een ernstige oorlogsmisdadiger ontsnapt. Ja. Ja, maar Hoe dat, maar... dat proces werkt, dat er niet... Een enorme druk wordt uitgeoefend. Niet wordt van de daken geschreeuwd: van zijn jullie helemaal gek geworden? Hier de die gozer. Niks daarvan nou, nou ja, in een dat, appartementje dat, in Engelstad. Er waren iets van, weet ik wat, over de 100.000, iets van 137.000 uh, nou ja, verdachten. Dus uh, collaborateurs met de Duitsers na de Tweede Wereldoorlog. En tien jaar later waren er van die, van die, van die meer dan 100.000, waren er misschien nog uh, 500 of zo zaten er achter de tralies. En, en tien jaar later waren er nog, nog maar 50 of zo. Ja, we hebben altijd, en dat, dat kun je echt Nederlands en de Nederlandse man die tijd kwalijk nemen... we hebben daar nooit consequent werk van gemaakt. We hadden natuurlijk heel veel doodstraf, iets van 100, 140... Nee, uh, nee, er zijn 40 uitgevoerd, er waren iets meer dan 100 doodstraffen. Uh. Ja, want zijn broer die aan dit hele proces meedoet in Groningen... Piet Faber is die toen we... wel tegen hem ja. gezet... En uh, nou, wij hebben dat gewoon niet consequent volgehouden. En dat is een dat zwak. Dus dat had waarschijnlijk ook te maken met, met bepaalde economische motieven. Van ja, willen die Duitsers niet uh, tegen de haren instrijken? Maar dat is ook een bepaalde slapte. Dat wij uh, uh, bij bepaalde zaken gewoon te, uh, ge, uh, uh, te makkelijk eigenlijk meegaan met... Uh, ja, een soort christelijk moraal. Ja, maar is, is dat, ja, dat is toch niet alleen John, politieke slapte? Want ik heb in die tijd, <laughs> zoals wel gebleken, er was al uh, hmm. uh, tot, tot oordelen in staat. En wij wisten daar in die tijd niet. Er was ook geen druk van het, vanuit het publiek. Het speelde geen enkele rol nou, in de publieke discussie. Nou, wel bij de communisten hoor, als je de, de communisten Ja, geluisterd hebt. Ja, nee, maar die, die drie partijen die ik net noemde. Nou, daar da, da, da leefde het niet zo sterk bij. Maar hoe nee, zat dat dan oké, met de Nederlandse precies? Bevolking. Hoe zat ja. dat daar dan mee? Hadden die geen zin? Dat, is wel, dat, hoor, dat hoor je vaak. Na de oorlog hadden mensen in die wederopbouw... geen zin om bij die oorlog stil te staan. Ja, we moeten nou, verder. Ja, we moeten Ik, groeien. Tuurlijk, is, is... Nou ja, goed. Wat, ons probleem was natuurlijk... natuurlijk in in, in Indonesië hadden. hadden we natuurlijk ook meteen weer een oorlog. Dus de, alle aandacht was daarvoor. En hadden we natuurlijk onze doden. Dus het, het was ook makkelijk om de Tweede Wereldoorlog op het sneller te vergeten. Nee, het, uh, Wij als, als Nederland... Ja, we hebben toch, laten we zeggen, het is niet zoals de Amerikanen of zo, dat ze zeggen van ja, als jij een Amerikaan raakt, dan zullen we de dader ook straffen. Nee, dit is een beetje, ja, ik wil het niet altijd lafheid noemen, maar we hebben niet het doorzettingsvermogen, wat ik graag zou willen zien bij het vervolgen van alles misdaders. En, en dat geldt niet alleen naar de Tweede Wereldoorlog, dat, dat geldt nog steeds. Ja, want je beschrijft vervolgens ook het juridische proces, wat dus op een gegeven moment door jou min of meer ook weer wordt aangezwengeld. En tot op de dood van Klaas-Karel Faber in, een jaar geleden, denk ik, hè? mei nou ja, 2012... Ja. Ja. is er ook nog een juridisch proces gaande... waarbij die dossiers van bureau naar bureau naar bureau, naar bureau gaan. Ja. En het lukt maar niet. Nee. En nee. dat is alleen maar omdat hij Duitser is en omdat Duitsland... Nou ook... ja... Uh, uh... Ik, ik, ik heb ook wel met, met politici gesproken daarover. En dan, dan kijken ze je een beetje schaapachtig aan. En dan zeggen ze: Van ja, nou ja, we doen ons best. Want ja, ze kunnen natuurlijk niet zeggen: Van ja, we hebben andere zaken in ons hoofd. Nee, dus. En dat. Dat, dat, is, nou ja, net ik zei, dat is gewoon het probleem dat ze, dat ze niet doorzetten. Het is iets van, ja... Het komt wel is, steeds terug. Heb je enig idee? Want John-Jans ja. van Garen, die zei van... Ja, maar er was geen, ook geen publieke druk eigenlijk. Nou, dat, dat, als je op een gegeven moment... de vrijlating van, van, van Willy Lakers en zo... dat gaf toch wel wat reuring en zo. Maar dat werd overruled door, door de, het pragmatisme... van de politieke partijen. En dat is nog steeds zo. Hè. Kijk eens, dus je moet niet vergeten... want we hebben het nu over oorlogsmisdagen uit de Tweede Wereldoorlog... maar er lopen er nog steeds een paar honderd 1F-gevallen. Dus asielzoekers met oorlogsmisdagen is daar in Nederland rond. En ik, ik pleit al jaren voor, daar moeten we werk van maken. Iedereen knikt ja, maar ze doen er niks aan. Dan is uiteindelijk de situatie zo dat jij, als je terugkomt uit uh, Afghanistan, Libië of uh, Syrië, waar je ook bent geweest, je vervolgens in de auto stapt, naar Engelstad rijdt en daarvoor zijn uh, deur gaat zitten wachten totdat uh, je hem weer ziet. Op een gegeven moment wordt hij zieker en, uh, en zieker en ja. zie je hem niet meer zo vaak. Maar je hebt ook heel bewust ervoor gekozen om niet een... Uh, een eigenmanachtige actie. Want je had hem ook in de auto kunnen sleuren. en de grens ja. over kunnen zetten. Daar heb ik aan gedacht. en ik kreeg ook al eh, van, van medestanders suggesties. van we kunnen het zo en zo aanpakken. Nee, ik heb het niet gedaan. want hij ja, liep al tegen de 90 toen. Ik denk 6, probeer crepeert hij. en dan word ik opgepakt voor ontvoering. van, van een Duitse uh, staatsburger. En dan zit ik in de gevangenis. En kijk, het is niet alleen maar dat ik hem achter de tralie wilde hebben. Ik, ik wilde ook iets anders aan, aankaarten. wat ik net zei. Dus dat de algemene politieke slap. als het gaat om de ergste misdaders die rondlopen. Je kunt hier tien kilometer te hard rijden in het land. En je krijgt een bekeuring. En als je die betaalt he, pakken ze je op desnoods. Maar het is de lafheid van de Nederlandse politiek... ik zeg het nogmaals, dat we de grootste schurken niet durven te. Maar dan is er ook nog een Duitse kant... Ik, ja. in, ook, ik, ook in ja. Duitsland ja, weten tuurlijk. ze dat die man daar ja. zit. Ja. Uh, en hoe verklaar je... Want nou, Duitsers ja, zijn kijk, voortdurend kijk, bezig met... Tuurlijk, kijk, maar die, die Duitsers die hebben het idee van... ja, we hebben de oorlog al verloren. Uh, we hebben al genoeg uh, geleden. En um, ja, die gaan hun eigen staatsburgers natuurlijk niet uh, op, ophangen. Dat, ja, dat, dat snap ik wel. En, maar het is ook onze plicht om dat te doen. En trouwens, ik moet niet vergeten, op het laatst... ik had hele goede contacten met de officier van justitie in, in Ingolstad. En die, die was wel bereid. Want de wind is ook een beetje in Duitsland gaan draaien. Bij, na de oorlog waren dat. Natuurlijk, allemaal halve naties die nog steeds de rechtelijke macht uitmaakten. Maar er is nu echt een, een nieuwe wind aan het waren. We waaien, dat zag je al bij het proces Demjanjoek uh, in München. Dat, nou, dat zij ook wel weten: van ja, als wij dit niet tot op het einde uh, laten uh, niks oplossen. He, dus de, de laatste oorlog misdaad. Ze blijft het altijd als een donkere wolk boven ons hangen. Dat voelde ze ook heel duidelijk. Maar het was niet alleen een kwestie van slapte in Nederland... maar ook van verschil van mening. Ik bedoel, koningin Juliana wilde lagers vrijlaten. Ja, nou ja, de, de Dat is geen de slapte, olf. dat is er anders over denken. Uh, ja, maar oké, okay, maar... Dat, ze, ze, het waren wel op een gegeven moment waren wel altijd de minister van Justitie op een gegeven moment die dat natuurlijk voor moesten, uh, voor moesten leggen. Nee, Maar het, het klopt. Juliana en ook, ook Willemina hebben heel vaak een doodvonnis niet willen ondertekenen. Ja. En dat was, dat was het. Ze heeft tot twee keer toe, de doodvonnis van Willy Lakers en die was trouwens verantwoordelijk voor de dood van mijn oom Piet, uh, niet willen ondertekenen. Dus ik, ik, ik, ik dat betreft heb ik het ook helemaal niet zo goed voor met een uh, uh, constitutionele monarchie. Het eindigt dat hij sterft in mei 2012. En dan ben je eigenlijk op een punt dat er misschien juridisch een doorbraak ja, komt. Ja. En nog tot slot, Arnold. Het is je niet gelukt, maar je wilde hem per se achter de trap. Ook al was hij 90, ook al was hij stervende. Ja. En je bent achteraf... Tevreden dat je met hem in ieder geval heel erg zuur hebt gemaakt, hè? Ja, ja ik, ik denk zelf, nou, op het la, laatste jaar leefde hij eigenlijk als een onderduiker... om toch nog na, nauwelijks naar buiten te komen. En, en ja, nou ja, ik wilde hem achter de tralies hebben. Kijk eens, want al zijn slachtoffers, die, die werden nooit zo oud. U hoorde Arnold Karskens over zijn laatste boek, Basements. Wij zijn er weer na het nieuws van 11 uur... met de chauffeur van Bernard, uh, 175 jaar arts. en nog meer. Tot zo. Part van der Schelling, zanger, schilder en veteraan van de Spaanse Burgeroorlog. Die had een mooie jongen trouwens, het was een knappe man. Ja. Deze week in Holland Radio zingen de Hollanden. Dit is Bart van der het levensverhaal van een bijzondere Rotterdammer. Iemand die van het leven kon genieten, maar die ook dus voor andere mensen wat over had. Vanavond, 9 uur, in Holland, Dok Radio. Radio 1, de zingende Hollander. Het nieuws van alle kanten. Zweden zijn slim. Wist u dat de ritsluiting een Zweedse uitvinding is? En ook Volvo's eigen driepuntgordel.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 Dit is Radio 1.